Willen wij nu de Heer bidden om zijn zegen. Heere, Gij grote en eeuwige God. U brengt ons vanmorgen hier in uw huis op uw dag. Een dag, Heere, waarop we gedenken dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit de doden opstond... En daarboven een dag van gedenken dat u de belofte van uw zoon hebt ingelost. Dat u in volheid van uw geest gegeven hebt op mensen. En dat u o heilige geest deze wereld in is gekomen opdat u hier de kerk vergaderen zou. En dat grote, wonderlijke, heerlijke, zaligende werk werkt u tot op de dag van vandaag. En heren, dan komen we voor uw heilig aangezicht en wij buigen ons voor u, want dan bidden wij van u, ga ons, mij, niet voorbij, o vader. Want mag het zijn dat wij allemaal, zoals we hier zitten of thuis meeluisteren, het mogen beleiden, ziet hoe mij, mijn zonde smart. Ja, hier kom dan over. Met uw geest en heilige geest wil werken, zoals u op die allereerste dag. Gewerkt hebt, dat u zoveelen in Jeruzalem hebt aangeraakt toen er gesproken werd van die grote werken in alle talen. Niet tegen te houden bent U. En daarom, Heer, vragen we van u, geef dat als in ons nog tegenstand is of weer tegenstand gekomen is. Zoudt u dat willen wegruimen? Wegruimen zoals een wind de aarde schoonlaast. Ja, kom met uw geest, o God. En wil zo werken, niet alleen bij ons, maar in heel deze wereld. Overtuig ze van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar werk ook de genade. Mogen we dat van u bidden? dat dat ook vandaag ervaren wordt. Dat dat ook op deze dag, heren, beleefd wordt. Dat u een vergevend God bent in de Heer Jezus Christus. Ja, dat juist daarom die volheid van geest en genade gekomen is in deze wereld, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Heere, doe het ons beseffen dat het gaat om onze eeuwige bestemming. Dat het erom gaat of wij met ons leven u loven of u verlogenen. O God wil ons voor dat laatste bewaren. Dat wij u zouden logenen. Dat wij tot oneer van u verder zouden leven. Maar kom. Met uw genade in de Heer Jezus Christus. Geef dat zo de schrift mag opengaan. Als dat al oude evangelie gelezen wordt. Ja dat het werkelijkheid wordt. Ook hier in deze kerk. En in de kerken van Hasselt. Ja dat het werkelijkheid wordt in heel Nederland. Dat u ook de God van ons volk is. Wilt u ons ervoor bewaren? Dat we het niet zouden horen, niet willen horen. U weet dat we het van nature niet kunnen horen. Maar geef ons oren opdat we horen. Opdat we u loven vanaf de bodem van ons hart. We vragen dat om Jezus wil. Amen.